NOS Nieuws van 12 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Nederlanders betaalden hun inkopen vorig jaar vaker per pin dan contant. Dat is voor het eerst. De Nederlandse bank noemt het een mijlpaal. Elektronisch betalen heeft een aantal voordelen, zegt de bank. Steeds vaker worden ook kleine bedragen gepind. In 2015 werd 30% van de bedragen onder de 5 euro met een pinpas afgerekend.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 Universiteiten accepteren het ondermaats presteren, stellen de topdocenten. De focus van universiteiten ligt op het doen van wetenschappelijk onderzoek. Op die manier zou er extra onderzoeksgeld worden binnengehaald, net als met publicaties. In het gebied in Canada, waar al ruim twee weken een bosbrand woedt, zijn zo'n 12.000 mijnwerkers geëvacueerd. Het vuur bij de stad Fort McMurray in Alberta is weer opgelaaid. Veel mijnen ten noorden van de stad zijn daarom ontruimd. Hier liggen grote teerzandmijnen waaruit olie wordt gewonnen. Een groot deel van Fort McMurray is in vlammen opgegaan. 88.000 mensen zijn de stad twee weken geleden al ontvlucht. En gevreesd wordt dat het vuur nog maanden blijft woeden. Het weer geleidelijk meer zon. Vooral in het westen en het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Morgen meer bewolking met ochtends wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Ja ja, het was mijn weekendje wel hè Ja wel, nou, het was het weekendje wel Tjonge, jonge, jonge, wat een weekend hè? Nou nou, kut kut, tjonge, jonge het is allemaal weer achter de rug. En zoals uh, ik vanmorgen hoor, iemand op de radio horen zeggen: Het is nu afgelopen met die rare dagen, allemaal. Dus vanaf vanaf uh, nu is elke maandag weer maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. er zijn geen feestdagen meer tot aan de cap. Dus uh, kunnen we er weer aan wennen. Een weekend van ups en downs, hè? op gingen, uh, ja, dat was iets te slow. Belachelijk, natuurlijk, maar goed. Maar goed, alles werd goed gemaakt door onze Max. Jawel, Max was maximaal. Tjonge, oeh, oeh. jonge, jonge. Ja, hij doet het hoor die Maxi. Jonge, jonge, ja. Moet je wel eerlijk wezen, die twee Mercedes die elkaar, hij uh, was wel een mooi gezicht trouwens. Twee Mercedes die elkaar van de baan af Oeh, ja. Zo zie je hem weer, hoe het beste paard struikelt wel is. Maar hij heeft het toch fantastisch gedaan. Volgens Max. En dan te bedenken dat hij over de 4 en 5 juni in Zandvoort is, hè? We kunnen hem allemaal zien. Oh. Of zijn prijzen ineens eens over zo, zoveel mogen gaan ze niet meer kunnen betalen, dus. Maar goed, we gaan ervan uit dat Max over 4 en 5 juni uh, tijdens uh, op het Circuit van Zandvoort te zien is. En, uh, CFM gaat daar ruimschoots aandacht aan besteden, hoor. Dan kan hij vast uh, van het af hele weekend lang. Oeh. Ja, en daarom op. Ja, belachelijk, te, te belachelijk voor woorden natuurlijk. Ja. Maar ja, je moet maar zo zeggen. Hij is twee keer één geworden. Hè? Elf is twee keer één. Ja. Ja. Kijken we het maar zo. En laten we eerlijk wezen. Qua hitpotentie en qua... Uh, uh, de nasleper van, denk ik toch zomaar, dat Double Bob aardig hoger gaat scoren dan die valse kraai die het festival gewonnen heeft. Ja. de er zelfs iemand zeggen, ik heb niet gehoord dat het vals was. Nou, dan moet je toch eventjes naar Schoneberg, hoor. Tjonge Dan een andere instantie die uh, gehoorde test en zo tenen krommend en dan ook nog een keer dat al dat al dat geflikker en dat, dat pff, ik werd er gek van. Echt, ik, zou het komen dat ik ook dat ik wat ouder word. Ik kan daar niet meer tegen. Ik, ik word daar gek van. Ik moest op een gegeven moment gewoon echt. Ik heb het uitgezet hoor, eerlijk. Ik heb het. Ik heb die zaterdagavond uitgezet tot en dan toe. Ik ja, had de kop aan van gewoon van de geflikkeren en dat, dat, al dat gedonder met die, met die, met die klote lampjes. We hadden er niet goed van. Ook in dat opzicht vond ik Davel Bob een verademing. Nou goed. Het was jammer. En de Russen boze, ja, die zijn tegenwoordig boos over alles. Hè? Ja, als er doping bij ze gevonden wordt, dan zeggen ze van we worden gediscrimineerd. Als het songfestival niet winnen, dan zeggen we, we worden gediscrimineerd. Ja. Het meest gediscrimineerde volk ter wereld op dit moment: die Russen. Maar oh, goed, oké. Okay, Tadadam, um... pam, pam. Ik ga muziek draaien, dat lijkt me een veel beter plan. Ik heb een hele leuke klaar klaarstaan. Een uh, heel leuk plaatje. Van de meneer die u kent uh, nog van de Aiming Corner. En, uh, en die Fairweather Low. Jawel. I seem to spend all of my time Trying to turn my black en Legless, zo heette uh, het liedje van Andy Fairweather Low uh, je kent die man nog van die uh, van, uh, Amen Corner, hè, met uh, Bend Me, Shape Me en Hello Susie en uh, Paradise is Half as Nice, en al dat soort prachtige liedjes uit de jaren zestig, en dit was iets wat iets recenter van deze meneer Andy uh, and Fairweather Low dus en uh, White Eyed en Legless uh, is het is bijna tijd voor de 3 in 1 En het uh, is vandaag een stevige, hoor. Kan ik u vast vertellen. Dus uh, als u van stof uit je oren houdt... nou, dan hebben we vandaag een hele stevige 3 in 1 voor u vandaag. Ja. Maar we gaan eerst naar J.J. Kill. Call the doctor. Call the doctor. I think I'm sick, ain't had my medicine in over a week. My mind's fine, but my body feels weak. Call a doctor, I think I'm sick. My body love mess with my heat. I don't know, but I've had my fear. J.J. Kill met een lekker liedje. En Call the Doctor, dat had het nodig, kennelijk. Ja, ik kan me voorstellen, dat kun je nodig hebben soms. Hè. Je dokter moet bellen. Ja, dat zijn we van die dagen. Goed, ik zei het wel, 3 uh, in één En uh, het is een hele stevige vandaag. Dat uh, had ik u al gezegd. Dus als u van stof uit je oren houdt... Nou, dan uh, is dit voor u ideaal. We zullen hem hier ook wat harder zetten. Dat kun je hem goed een, horen. Een, een, een. Die Purple vandaag. Jawel. Woe! Even een rustmomentje dan maar, hè. Dat is dan geweld. <laughs> Heerlijk, toch? Lekker even een je horen zo vlak na die woeste dagen en zo. En uh, dan eventjes lekker uh, drie nummers van uh, die Purple Black Knight. En daarna natuurlijk uh, Strange Kind of Woman. En uh, daarna nog My Woman from Tokyo, nummer dat ze schreven. nadat dat ze in Japan op tournee geweest waren. Ja, geweldig. Mooi liedje trouwens. Uh, lekker, hoor. Purple, Ian Gillen, Richie Blackmore en natuurlijk John Lord als belangrijkste, belangrijkste mensen die, uh, En Roger Glover natuurlijk, niet te vergeten. Alleen de naam van de drummer, die weet ik niet meer. Nou, in ieder geval, uh, dat was even lekker uh, gewoon uh, Deep Purple eventjes. Hardrock, zoals ze dat toen nog noemden. Tegenwoordig heet dat uh, metal, dit was nog hardrock, echte hardrock. Die Purple, dus eh, even kijken naar de klok. Ja, we moeten naar het nieuws. Even kijken wat anders luidt, hoor. Nou, die is kennelijk even met iets anders bezig, dus draai ik nog één plaatje. Ja, we doen nog één plaatje en dan komen we zo met het nieuws. Die wel zijn we weer een beetje overdreven hè? Die wel gehad. man, nee, dat gaan we niet doen natuurlijk, dat kan allemaal niet. Die hebben we net gehad, ja. Dag, Andy, de groeten hè. Ja. Ik weet niet hoe iedereen weg is.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 tegen de maan. Nou, dat heeft weinig nut, hoor. De maan reageert toch nog niet op. Nee. nee. Hij reageert niet op tranen. Nee, dat nee, doet hij niet. Nee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen In de nacht van... In Zandvoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto gestolen. De bestuurder van de auto werd mishandeld... en de wa wagen werd later tegen een paal aangetroffen in Haarlem. Rond half vier kreeg de politie melding van een eenzijdig verkeersongeval... bij het Kenalpark in Haarlem. Een personenauto was tegen een lantaarnpaal gebotst. De inzittenden van de auto waren niet meer bij de auto aanwezig... Een getuige, een 33-jarige man, verklaarde dat hij kort na de aanrijding drie personen uit de auto had zien komen. Toen de mannen wegliepen was hij er gefietst en had deze mannen aangesproken. Hierop was hij hard door een van hen in zijn gezicht geslagen. De man moest zich in het ziekenhuis voor zijn verwondingen laten behandelen. Op basis van de kindteken werd contact opgenomen met de eigenaressen van de auto... Zij verklaarde dat haar zoon de auto had geleend... maar dat deze zoon vervolgens in zijn handvoort mishandeld zou zijn... met een elektroshockwapen, oftewel een taser. Hierdoor was de zoon buiten bewustzijn geraakt... en waren de autosleutels van hem gestolen. De politie is op zoek naar getuigen van deze incidenten. Een automobiliste is in de nacht van woensdag op donderdag... gewond geraakt bij een eenzijdige ongeval op de westelijke randweg, de N208 in Overveen. De man reed eh, even, even na middernacht van de weg... raakte een lantaarnpijl en kwam via het naastgelegen fietspad... tegen een boom tot stilstand. Voorbijgangers troffen de man aan en alarmeerden de hulpdiensten. Een agent hield het hoofd van de slachtoffer stabiel... in afwachting van de ambulance dienst. De man is na de eerste zorg... Ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. En het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Tot zover de nieuwsberichten. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 De wind draait naar zuidwesten en neemt toen naarmatig overland en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral in de middag en avond komt het tot enkele buien waarbij lokaal onweer mogelijk is. De wind is overwegend matig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Straks meer. In the foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave On his dying words he prays, tell the world of Passion Dale. Through last communion of his soul, rust your bullets with his tears. Let me tell you about his years. <laughs> ...at hotmail.com We hebben een luisteraar meer overgelijkt. <laughs> <tom> nou, valt wel mee, denk ik. Uh, denk het niet. Al oh, die stronten hebben massaal de radio uitgezet nu. De <tom> <tom> zand is gaan verstuiven. De zee wordt onrustig. Uh, dat zeker, ja. Jezus, <tom> okay, je nog eens wel. <tom> ja. Ik dacht dat ik heftig was met die Purple, maar... Uh, <laughs> Dit topje je niet, hè? Nee. <laughs> Laatste regel. Nou, als u er nog bent, dames en heren, dan gaan we nu naar de bioscoopagenda. Cross the lines beyond the hill. Friend and flow will again. Those who died in Passchendaele. Nou. <laughs> ja. ja. Dat was Passioneel. Ja, ik hoorde het. Ja. Ja, vind viel niet meer aan te twijfelen. Nee. nee. En, eh, uh, ja. Uh, het liedje gaat. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja, ja, het heb, uh... liedje gaat over uh, de slag om, uh, bij personeel. In de Eerste Wereldoorlog. Oh. Eigenlijk een beetje een, een vergeten oorlog. Waar uh, denk ik minstens zoveel slachtoffers uh, zijn gevallen onder de militairen. Als, uh, als in de Tweede Wereldoorlog. En dat was een zeer bloedige oorlog. En daar ja. gaat het liedje dus ook over. Oké, okay. nou. Ja. Bedankt voor de uitleg. Ja. Als je Eerste Wereldoorlog net zoveel herrie maakt als dit, dit, dan ben ik blijkbaar niet bij was. <lacht> Agenda. Zo, so, dat was mijn cue. Vandaag. London Has Fallen. En deze film begint om half tien. En het is een bloedstollend actiespectakel. Met onder andere Morgan Freeman. Dan om zeven uur vanavond. A Bigger Splash. Een zomerse thriller. In een prachtig. Italiaans landschap. Morgenmiddag, Angry Birds, de film in 3D en in het Nederlands. En deze begint om uh, half twee en om half vier. En deze film speelt zich af op een prachtig eiland vol met vogels. En alle vogels die op dit mooie eiland wonen zijn erg blij, vrolijk en gelukkig. Ook al kunnen ze niet vliegen. Dan morgenavond presenteert Filmclub Simon van Kolm de Franse oorlogsfilm Les Innocents. Deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan overmorgen op donderdag uh, wederom de film Landen hersvallen om half tien en Bickerspleis om zeven uur. En voor uitgebreide informatie over de films en de aanvangstijden kunt u kijken op www cinemasirkussandvort.nl. Dat was het. Even een rustmomentje. Jij ja, is wel nodig. Even we weer op adem komen. Nou ja, oké, okay, we gaan naar uh, Iggy Pop. De uh, passenger. All right. Does he see He sees the sight And hollow sky He sees the stars Come out tonight He sees the city de dossiers van David Bowie. En uh, volgens het, uh, de verhalen, als die waar zijn, zou Iggy Pop David Bowie dan weer geleerd hebben om uh, in een lager register te zingen. Dus wat lager, net zoals hij dat doet. Uh, want Bowie zong natuurlijk altijd vrij hoog. En uh, uh, dat zou Siggy, Siggy of Iggy Pop die zou hem dat dan weer geleerd hebben zo was dat uh, Iggy Pop dus en dat, dat heet The Passenger We allemaal natuurlijk de Sounds of Silence Nou die, het liedje van de sidekick is dat wel toepasselijk natuurlijk, maar niet in deze uitvoering denk ik, of misschien sommige uh, mensen die wat meer thuis zijn kennen in de muziek zeg maar, die kennen het wel Sounds of Silence is dit en uh, dat is een hele mooie uitvoering dit in dit geval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 Still remain within the sound of silence. In restless dreams, I walked away. Uh, Moet even wachten, die muis op Jake, dat komt straks wel. Want uh, daar hebben we geen tijd meer voor. Maar het is tijd voor uh, het uh, NOS-journaal van 1 uur. Dus ik zie, u hoort net, Disturbed, en het liedje The Sound of Silence. Op naar het nieuws! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.